7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Romney valt Obama aan op economisch beleid. Turkije wil ingrijpen van veiligheidsraad tegen Syrië. En herdenking 20 jaar Belme ramp In Denver, in de Verenigde Staten, is het eerste televisiedebat gehouden... tussen de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap... uitdagen Mitt Romney en zittend president Barack Obama... Het debat ging vooral over de economie. De Republikein Romney staat er slecht voor in de peilingen... en viel president Obama aan over het beleid van de afgelopen vier jaar. En Romney nam het daarbij op voor de middenklasse... in een poging af te komen van zijn imago... dat hij er alleen zal zijn voor de rijken en grote bedrijven. De economie is een moeilijk onderwerp voor Democraat Obama. Het gaat nog steeds niet goed in de VS. Obama maakte duidelijk dat Romney geen alternatieven heeft... en dat zijn plannen te weinig details geven. Volgens een peiling van de nieuwszender CNN vindt 67 van de ondervraagden... dat Romney de betere was in het debat. 22 vond Obama de winnaar. De verkiezingen zijn over een maand. Op 16 en 22 oktober zijn de volgende debatten.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 NAVO-topman Rasmussen herhaalde gisteravond dat er geen plannen zijn voor een militaire interventie in Syrië, maar zei wel dat de NAVO haar lid Turkije zal beschermen, mocht dat nodig zijn. De NAVO-ambassadeurs kwamen gisteravond in Brussel in spoedberaad bijeen. Het is vandaag 20 jaar geleden dat de Bijlmeram plaatsvond. Op zondagavond 4 oktober 1992 boorde een Boeing 747 zich in twee flats in Amsterdam-Zuidoost. Het vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al... was kort daarvoor opgestegen van Schiphol. Er kwamen 43 mensen om het leven, onder wie drie bemanningsleden. In de jaren na de ramp melden bewoners en hulpverleners zich... met diverse lichamelijke klachten bij artsen. In 1998 startte een medisch onderzoek naar de gevolgen... van de Bijlber-ramp bij bewoners. En daaruit komt naar voren dat mogelijk 18 gevallen van auto-immuunziekten... in verband kunnen worden gebracht met de ramp.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 De producten zijn inmiddels uit de schappen van de supermarkten gehaald. Maar het zou kunnen zijn dat consumenten de visproducten nog in de koelkast of de vriezer hebben liggen. Oxfam Novib vindt dat rijke investeerders tijdelijk moeten stoppen met de aankoop van landbouwgrond in ontwikkelingslanden. Door die opkoop worden kleine boeren van hun land verdreven. Wat volgens de ontwikkelingsorganisatie vaak gepaard gaat met geweld zonder overleg of compensatie. Oxfam Novib waarschuwt dat arme mensen hierdoor meer honger lijden. Investeerders kopen de grond vooral voor de voedselexport. In de afgelopen tien jaar gaat het om een gebied dat zes keer zo groot is als Duitsland. De grootste investeerder in landbouwgrond is de Wereldbank. Ook zo'n Novib hoopt dat de Wereldbank het goede voorbeeld geeft... en deze maand tijdelijk stopt met haar aankopen. In de Champions League heeft Ajax met 4-1 verloren van Real Madrid. In de Amsterdam Arena scoorde Cristiano Ronaldo drie keer voor de Spanjaarden. Voor Ajax scoorde verdediger Moisander. In een andere wedstrijd in de pool speelde Manchester City thuis met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Voor de Engelsen scoorde Spits Balotelli in de laatste minuut de gelijkmaker uit de strafschop. Ajax blijft laatste in de pool, Real Madrid gaat aan kop met zes punten uit twee wedstrijden. Dat is weer nog vanochtend regen in het oosten en zuiden. In de middag op de meeste plaatsen droog. Er staat vrij veel wind en met 13 tot 15 graden is het aan de frisse kant. Morgen herfstachtig met veel regen en wind. Ook zaterdag buien, zondag droger met ruimte voor de zon. ANWB verkeersinformatie. Er staan zeven files. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 in de richting van Europoort. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Vaanplein staat 5 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. En ook een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Daarom staat er tussen Nijkerk en Hoeverlaken 3 kilometer. Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken door een man die onder invloed was van drugs. Niet zijn... Paul Carrick, zijn lekkerste songs, nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick, collected. Nu overal verkrijgbaar. Het aantal probleemjongeren dat de stap zet naar betaald werk stijgt spectaculair.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 Vanavond in de weg naar Santiago bijzondere verhalen van pelgrims. Nederland zal als het home-home blijven, maar ik kan altijd ergens anders een home creëren. En die zekerheid die je vroeger hebt meegekregen, nou, die is natuurlijk weggeëpt. De weg naar Santiago, vanavond 10 voor 8 RKK Nederland 2. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney stond achter in de peiling... en hij moest dus excelleren in het eerste debat met zijn tegenstrever Obama. Is hem dat gelukt? U hoort het zodanig. Eerst naar het laatste nieuws over de onrust en spanning... aan de grens tussen Syrië en Turkije. En die spanning loopt hoog op. Gistermiddag kwam er een granaat neer in een Turkse grensplaats. En daar kwamen vijf Turkse burgers bij om het leven... En als vergelding heeft Turkije doelen in Syrië bestookt. Correspondent Bram van Meulen in Turkije. Bram, is er inmiddels meer bekend over die vergeldingsactie van Turkije? En nog steeds niet uh, precies duidelijk wat uh, het Turkse leger nou precies heeft geraakt in die uh, vergeldingsactie. Premier uh, Erdogan had het eerder in de verklaring over inderdaad Syrische doelen. Uh, Turkse media hebben het dan over een post waar vandaan uh, die mortier van gistermiddag... ...geschoten zou zijn richting het Turkse dorp... ...waar die vijf doden zijn gevallen. Dus dat is met, die post zou dan met artillerie onder vuur genomen zijn... nadat radar die post heeft gedetecteerd. Maar er zijn nog steeds geen onafhankelijke waarnemers geweest... ...die dat precies kunnen bevestigen. En het is ook nog steeds niet duidelijk... ...wie nou verantwoordelijk was voor die mortieraanval. aanval... ...die mortier die dus vanuit Syrië de grens is overgevlogen... De ...rebellen zeggen wij hebben dat soort wapens niet... Uh, en dus is het Turkse leger er maar van uitgegaan dat het inderdaad van het Syrische leger kon, maar ook dat was nog altijd niet vastgesteld. De Syrische minister van Informatie kon er gisteravond een onderzoek aan om uit te zoeken hoe dat precies is misgegaan. En we riepen vooral uh, de soevereiniteit van zijn land uh, te bewaren, dat was een, een, een duidelijke boodschap aan Turkije, maar geen ronkende oorlogstaal daar. Oké, okay. geen ronkende oorlogstaal um, aan beide kanten niet. Want de vraag is wat Turkije nu verder moet doen. Hè? Uh, ze hebben dan al wel Syrië bestookt met wat ateliervuur, Maar kunnen zij um, ja. of kan jij het je voorstellen dat zij het daarbij zullen laten? Nou, Volgens uh, Turkse media gaat de regering nu het groene licht vragen... aan het parlement om in elk geval wel... ...eventuele militaire operatie aan de andere kant van de grens uit te voeren. Dat groene licht heeft deze regering al vijf jaar als het gaat over het andere buurland, Irak... ...waar het Turkse leger geregeld operaties uitvoert om de Koerdische PKK te achtervolgen die daar zijn kampen heeft. Nou, die nieuwe resolutie zou dan ook mogelijk moeten maken om in Syrië de grens over te gaan... ...maar je kunt je voorstellen dat je daar internationaal nog wel het een en ander voor... Moet regelen voor, voor het zover zou kunnen zijn, als het al zover komt. Maar ik denk wel dat die vergeldingsactie van gisteren en een verandering van de toch zeer passieve Turkse houding laat zien van de afgelopen maanden. Ga maar nadat er in juni nog een uh, gevechtsvliegtuig werd neergehaald, boven de turk syrische grens, boven de Middellandse Zee was dat toen. Uh, toen deden de Turken helemaal niets, behalve ontzettend kwaad worden. Uh, maar vervolgens zowel meteen uh, nou ja, de, de, de troepen aan langs de grens. En vooral de waarschuwing dat nu toch echt de hand aan de trekker zou liggen, nou, ja. die, dat hebben we kunnen zien. Nou, dat is wat Turkije zelf doet. Uh, Turkije is natuurlijk ook lid van de NAVO. Uh, voelt het land zich internationaal voldoende gesteund? Ja, en het is ook lid van de Verenigde Naties natuurlijk. Ja. Dus uh, beide organisaties uh, hebben de Turken gevraagd de nodige stappen te ondernemen. De VN hebben ze gevraagd om, uh, om een resolutie om de Syrische agressie te veroordelen en te stoppen... Nou, de 15 leden van de VN-veiligheidsraad hadden vanochtend eigenlijk een verklaring moeten laten uitgaan. waarin dat Syrische geweld dan zou worden veroordeeld. Maar werd op het laatste moment toch weer tegengehouden door de Russische delegatie. die eerst overleg wilde met Moskou. Dan is er nog een poging geweest tot regionale overeenstemming. Leidde ook weer tot niks. Egypte heeft geprobeerd om Egypte, Turkije, Iran en Saoedi-Arabië aan één tafel te krijgen. Dat lukte niet, want. De delegatie uit Saudi-Arabië kwam niet opdagen. Kortom, de Turken voelen zich toch uh, alleenstaan. Uh, niet alleen wat agressie betreft, maar ook die vluchtelingencrisis... die inmiddels honderdduizend vluchtelingen naar Turkije heeft uh, gebracht. Uh, maar ik denk dat militaire Turken nog steeds even huiverig, uh, betrokken, even huiverig zijn... betrokken te raken uh, bij dit conflict uh, als, als ze dat zijn in het Westen. Dan voor in Turkije. We gaan door naar Brussel, want daar kwamen de ambassadeurs van de NAVO-landen gisteravond laat nog bij elkaar in een spoedzitting om te praten over de opgelopen spanningen tussen Turkije en Syrië. En u hoort het al, Turkije is lid van de NAVO. Correspondent Tijn Zadé in Brussel. Tijn, een spoedoverleg. Wat is daaruit gekomen? Spoedzitting, ja, gisteravond hier in Brussel, Nou, dat deden ze niet op basis van het alarmerende artikel 5 uit het NAVO-handvest, maar op basis van artikel 4. Nou, een belangrijk verschil, want met artikel 5 praat je over consensus over het feit dat een NAVO-bondgenoot wordt aangevallen en dat je dat moet, uh, moet beschouwen als een aanval. ...op het hele bondgenootschap. Nou, niets van het alles. Het ging over vier Op basis waarvan de ambassadeurs gisteravond wel praten. En dat gaat slechts over gezamenlijke consultaties. In het geval een NAVO-lidstaat, zoals nu Turkije dus, eh, zich bedreigd voelt. Mm, Consultatiestijn, eh, dat klinkt niet heel erg stevig. Nee, het bleef inderdaad bij overleg. Uh, en berichten die later naar buiten kwamen hadden een al even obligate, wat voorzichtige toon. In de trant van de NAVO roept Syrië op om agressie jegens Turkije te staken. De NAVO veroordeelt de agressie, de NAVO steunt bondgenoot Turkije. En uh, kennelijk, want dat werd weer niet expliciet veroordeeld... is er dus ook steun voor de vergeldingsacties van Turkije. Dat gisteravond dus nog enkele doelen in Syrië onder vuur nam. Nou, VN-chef Banu uh, drong er bij Turkije wel op aan om de kalmte be te bewaren. Maar uh, ja, daar kwam het uh, in ieder geval gisteravond... Uh, met het beschieten van uh, doelen in Syrië dus nog niet van. Wat lijkt uh, een, een gangbaar scenario, Tijn, nu? Want uh, het, het lijkt dat het geduld bij de Turken op is richting Syrië. Nou ja, in Turkije is het natuurlijk de onvrede hè, over het feit dat uh, de NAVO en de VN zich uh, erg terughoudend uh, opstellen... als het om de burgeroorlog in hun bier, uh, buurland Syrië gaat... Ja, Turkije zit daar dicht op. Ze kampen met het enorme vluchtelingenprobleem. Maar, zeggen de Tur uh, Turken, ja, de wereld kijkt eigenlijk uh, weg. Je moet niet vergeten, Turkije is met een van de grootste legers... een van de belangrijkste bondgenoten in de NAVO. Het land is loyaal, maar uh, ja, hoeft dus niet uh, veel terug te verwachten. Nou, gisteravond bijvoorbeeld werd weer bekend dat de NAVO-baas Rasmussen... weer een jaar extra mag aanblijven. Een herbenoeming die Turkije overigens lang had tegengehouden. Nou, de Turken gingen alsnog overstag. Misschien hadden ze wel gehoopt op wat wisselgeld... dat Rasmussen nu bijvoorbeeld extra zijn best zou doen... om de NAVO te mobiliseren tot actiever optreden in en rond Syrië. Maar ja, voorlopig hoopt de NAVO dat rust aan de Turks-Syrische grens snel terugkeert... zodat het bondgenootschap zich terughoudend kan blijven opstellen. Nou, wij houden het in de gaten samen met jou, Tijn Sadeh, in Brussel. En uiteraard ook met Bram Vermeulen vanuit Turkije. Later praten we ook nog eventjes met Sonne van Hoorn, die de boel in Syrië in de gaten houdt. Nederlands onderzoek zorgt voor een doorbraak in de zoektocht... naar de oorzaken van verstandelijke handicaps. Hoort u zo dadelijk eerst de verkeersinformatie bij de ANWB? Dennis Mooij, die een stevige ochtendspits voorspelde, Dennis. Ja, nou, we zijn al aardig op, op weg daarmee. Er staan nu 15 files, bijna 50 kilometer, bij elkaar opgeteld. Bij Amsterdam loopt het vast door een ongeluk. Op de A10 Noord richting de A10 Oost... staat het vast tussen Schellingmoude en Watergaasmeer over 4 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open... En daardoor ook file op de A1 richting Amsterdam. Voor datzelfde knooppunt Watergaasmeer staat 2 kilometer file. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A15 bij Rotterdam in de richting van de Europoort. De weg is weer vrij, maar tussen Rotterdam-Eisselmond en rotterdam sjalo staat nog 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht tussen Nijkerk en knooppunt Hoeverlaken 6 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. President Obama en zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney voerden afgelopen nacht hun eerste televisiedebat. Romney staat er slecht voor in de peilingen en viel President Obama aan op zijn economische beleid van de afgelopen vier jaar. Hij legde daarbij de nadruk op de snel oplopende nationale schuld van Amerika. I think it's het frankly not moral for my generation to keep spending massively more than we take in. Knowing those burdens are going to be passed on to the next generation. And they're going to be paying the interest. And the all their lives. And the amount of debt we're adding... at a trillion a year, is simply not moral. Romney houdt Obama verantwoordelijk voor het oplopen van de Amerikaanse schuld... tot duizend miljard dollar. Hij vindt het immoreel om volgende generaties op te zadelen... met zo'n enorme schuld. Correspondent Wessel de Jong in Amerika keek en luisterde mee met het debat, Wessel. En deed Romney dus wat hij moest doen? Ging hij volop in de aanval? Hij ging volop in de aanval... En Obama deed eigenlijk niet zoveel terug. Het leek wel of hij geen zin had, Obama. Alsof hij eigenlijk daar helemaal niet in Denver wilde zijn. Hij was echt gewoon niet in vorm. Begonnen we wel vrolijk de avond. Obama feliciteerde zijn vrouw met hun trouwdag. Was al een beetje een geforceerd grapje. Kwam niet echt uit de verf. Romney feliciteerde hem ook nog. Maar verder zag je toch heel weinig van die interactie tussen die kandidaten. Waar iedereen natuurlijk toch zo benieuwd naar was. Kwam natuurlijk ook door de cameraopstelling. Was natuurlijk allemaal afgesproken dat je dat niet kon zien. Maar de momenten dat je dat allemaal wel kon zien in totale overzichtbeelden. Je zag Obama in zijn papieren kijken. Hij had misprijzende blikken had hij voor, voor Romney. Uh, het is natuurlijk bekend dat hij geen waardering heeft heeft voor Romney. Maar dat dat allemaal zo toch vrij pijnlijk uh, duidelijk werd, dat had toch uh, niemand gedacht. Hmm, was Obama dan wel in vorm? Dat, dat, dat hoorde ik vannacht ook op de Amerikaanse radio, dat hij veel in zijn notities zat te kijken. Zat hij er wel goed in? Wat, hoe nou ja, orde? Je, ja je kunt je afvragen of hij het wel zo goed had voorbereid dat hij nog uh, ja, echt wel zijn spiekbriefjes gewoon zo, uh, zo, hard, uh, zo hard nodig had. Wat bijvoorbeeld ook ongelooflijk verbaasd heeft, is. er zijn natuurlijk voldoende punten waar je niet echt heel erg hard op kunt aanvallen. Hè? Je hebt die. Uh, die video gehad die met een verborgen camera ja. was gefilmd... waar het over die 47% had uh, van de Amerikanen die geen belasting betalen... wat eigenlijk allemaal steuntrekkers zijn. Hij heeft het geen eens genoemd, Obama. Ja, je zou haast denken toch, als dat hij dat zo duidelijk niet heeft gedaan. Dat is hij niet vergeten, dat heeft hij duidelijk niet gedaan. Het is een tactiek waarschijnlijk, die is afgesproken en die niet heeft gewerkt. Nee, ja, rustig blijven, hè? dat was vooraf het motto voor Obama. Niks verliezen, en eh, niks verkeerd doen. Maar wat, waar blijft nu de kiezer, Amerikaanse kiezer mee zitten? Is dat is duidelijk geworden waar de mannen voor staan? Ja, zeker. Er kwamen wel hele fundamentele kwesties kwamen er aan de orde. Zo werden de, de kandidaten werd gevraagd wat voor rol ze voor de overheid zien. Nou, op zich is dat een zeer klassieke vraag. Daar begonnen Nixon en Kennedy begonnen daar ook al mee in 1960 met die vraag. Nou, je kreeg van Ron, van, van Obama kreeg je weer een beetje het bekende verhaal dat we kennen. Everybody needs to get a fair shot. Iedereen moet een gelijke kans krijgen. Dus eigenlijk een heel Europees sociaal verhaal. Romney kwam met zijn verhaal. Ja, die overheid die moet er eigenlijk, die moet niet zoveel doen, maar die moet er vooral eigenlijk alleen maar voor zorgen dat de private sector, dat die goed functioneert. Dus daarover is niet te klagen. De kiezer heeft echt wel zeer compleet verschillende visies op Amerika gekregen deze avond. Nou, dan zijn wij benieuwd, uh, Wessel, want uh, de vraag is natuurlijk, vervolgens zal dit debat veel invloed hebben op de race naar het Witte Huis. Romney, die achterstond in de peilingen, vermoed jij dat hij nu zal stijgen Wim, Hij gaat nu zeker stijgen, daar, daar, daar mag je van uitgaan. En op zich is dat ook weer heel klassiek, eh, volgens het patroon van die debatten, dat in zo'n zo eerste presidentieel debat, dat die uitdager altijd een, een, een zeker voordeel heeft. Zo'n president die heeft dan niet die debatervaring, die is dan een beetje roestig. Nou, dat is helemaal uitgekomen, dat klopt helemaal. Uh, maar het hele punt wordt... Romney zal dus zeker gaan stijgen in de peilingen. Je hebt al gezien... Uh, de, de, ik, bedoel, ik mag geen winnaar uitroepen, maar in dit geval is het toch wel heel duidelijk. Je ziet ook bij onafhankelijke kiezers... dat ze Romney het meest succesvol vinden. Dat hij de beste gedaan heeft. Dus hij zal stijgen in die peilingen. Grote vraag is natuurlijk... Hoe groot wordt die stijging natuurlijk? Gewoon echt uitgedrukt in cijfers. En hoe lang weet hij hem vast te houden? Maar goed, het is natuurlijk niet zoveel tijd. Uh, nog een week of vijf, dus dat, uh, dat, uh, dat gaat echt wel tellen. Maar je mag ook aannemen, uh, Obama krijgt het natuurlijk nu van zijn adviseurs, krijgt het om zijn oren natuurlijk. En het volgende debat zal hij wel ietsje anders doen. Mag je aannemen? Nou, wij zijn benieuwd. Samen met jou, correspondent Wessel dat. de Jong. Dankjewel. Oh, okay gaan we naar Utrecht. Mark-Robin Visser is daar iets... wat niet in de Verenigde Staten speelt, maar wel in Nederland. De weesfiets. Nou, ja, ze gaan het probleem daar ook krijgen, hoor. Ik ben er laatst geweest en ze zijn daar nu ook fietspaden aan het aanleggen. Hartstikke leuk allemaal, maar dan krijgen ze uiteindelijk... als je die fietspaden allemaal hebt, krijg je ook het weesfietsenprobleem. En daarom gelukkig maar dat Berenschot vandaag met een handboek komt. Handboek, weesfietsen aanpakken. Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren. Dat is een hele mond vol. Monique Berenschot. Eh, uh, Monique Geerdink. <laughs> Flauw, hè? Ja. Vertel eens even, hoe zit het? Nou, vandaag komt het, uh, een nieuwe editie van het handboek aanpak uit. Ja. Voor uh... wie hebben jullie dat gemaakt? Wie zijn jullie de opdrachtgevers hiervan? Want voor niks gaat de zon op natuurlijk, hè? Nou, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NS... die hebben ons gevraagd om de gemeente te begeleiden... bij het invoeren van die aanpak... en om daar ook een handboek over te schrijven. Ja. Zodat uh, nou, bij uh, onder andere stations... Fietsstallingsplaatsen uh, ook zo optimaal worden benut mogelijk, mogelijk benut. Ja. En u bent dus nu echt gaandeweg een ontzettende -fietsen specialist geworden. <laughs> nou, een van de, samen ja. met mijn collega's. Ja, met hoeveel mensen maak je zoiets? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, wij zijn uh, met een, uh, ik denk 4, 5 adviseurs in ieder geval die uh, ook die gemeente uh, hebben ondersteund de afgelopen jaren. Ja. Ja, wij staan hier trouwens, je hoort misschien het geluid op de achtergrond bij de ingang van een fietsenstalling. De openbare fietsenstalling Hoogkaterijnen. Open vanaf 6 uur 30 tot middernacht. En dan kom je s'nachts met de, met de nachttrein terug, kan je, je fiets niet meer ophalen. Nee, hier niet. Maar er is een nee. in stelling, ietsje ja. verderop, die is wel open van de ja. eerste tot laatste. Er zijn natuurlijk heel veel fietsenstallingen, maar als je dan hier uh, om je heen kijkt, dan barst het ook van de, van de wildparkers, zullen we maar zeggen. Nou, er zijn ook wel uh, fietsen die niet netjes gestald zijn, of nee. fout gestald zijn. Ja, en iedereen kent het probleem natuurlijk. Je moet, je moet met de trein mee en je, je kan je fiets niet kwijt. Nou, daarom is het extra belangrijk dat er uh, geen weesfietsen staan, want die houden stallingsplekken bezet. Ja, en weesfietsen, dat zijn dus fietsen die zijn achtergelaten, We kennen ze allemaal. Ja, en waarvan geen eigenaar meer bekend is. En, die, uh... ja. en dan kan een gemeente niet zelf bedenken wat ze daarmee moeten doen. Daar hebben ze jullie voor nodig om met een advies te komen. Nou, ze kunnen dat prima zo bedenken. Maar het is soms handig voor hen om daar wat tips en ervaringen ja. van andere gemeenten bij... Uh, nou, doe eens een, te een paar tips. Nou, belangrijk is in ieder geval dat ze het, um, een aanpak maken die ook structureel is. Dat je niet eenmalig weesfietsen weghaalt. Maar dat je het zo organiseert dat je met enige regelmaat die fietsen ja. ophaalt. Dat Opschonen, je ook, die rekken. Ja, en dat je ook organiseert dat ze ergens worden opgeslagen. Want je mag daarna niet de fiets meteen weggooien. Dus uh, dat moet je ook organiseren bijvoorbeeld. Je moet er heel goed over communiceren. Dat fietsers ook weten waar hun fiets terecht is gekomen mochten ze missen. Eigenlijk weten we dat toch allemaal met z'n allen wel. Waarom nou, blijft het dan toch zo'n puinhoop? Nou, het is een, uh, een lastig probleem omdat er, nou, er zijn heel veel partijen... Uh, en afdelingen binnen de gemeente bij, uh, ja. bij betrokken. Je moet het heel goed organiseren en afstemmen. En er zijn ook heel veel lastige juridische vragen bijvoorbeeld die, uh, waar je aan moet denken. Ja, ja want je mag een fiets niet zomaar loszagen. Nou ja, goed, enzovoort. Ja, precies. Ja. En je mag het niet zomaar afvoeren, niet losknippen. Vond u het leuk om het te onderzoeken? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, het, is, uh, het is een onderwerp waar, je natuurlijk, waar ik zelf ook als fietser mee te maken heb. Ja. Dus het is leuk om de gemeente daarbij te kunnen ondersteunen. Ja. Nou, zegt Monique Gering, hartelijk bedankt. Ik wens jullie veel plezier met de presentatie. Dank u wel. Dan ga ik nu maar naar, naar mijn volgende fietsonderzoek, want de Universiteit Utrecht heeft ook nog wat bedacht. Maar dat later. Nee. Tot straks. Hangt veel aan het stuur van de Weesfiets. Mark Robin Visser, hoort hem straks weer. Zes minuten voor half acht is het natuurlijk naar het NOS Radio 1 journaal. Een Nederlands onderzoek lijkt te zorgen voor een doorbraak bij genetisch onderzoek naar de oorzaken van verstandelijke handicaps. Onderzoekers van het UM6 in Radboud in Nijmegen hebben namelijk bij 100 ernstig verstandelijk gehandicapte mensen het complete genenpakket in kaart gebracht. En daarbij is in veel gevallen duidelijk geworden welke defecte genen de handicap veroorzaken. De resultaten zijn gepubliceerd in het nieuwe nummer van uh, het New England Journal of Medicine. Met een uh, begeleidend lovend hoofdradictioneel commentaar van dat blad. Joris Veldman is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd alsmaar eerst met, met zo'n uh, uh, lovend commentaar ook. Want dat lijkt me uh, zeer gewenst in uw geval. Absoluut, dat is heel erg leuk om te zien dat je collega's het, het onderzoek wat je doet uh, zo uh, ja, waarderen. Even naar het onderzoek, want u heeft een defecte gene ontdekt. Wat houdt dat in? Kunt u dat eens in dan uitleggen? Ja, het is zo dat uh, bij patiënten met een verstandelijke handicap uh, wist we langer dat er uh, gezocht zou moeten worden naar, naar uh, genetische uh, afwijkingen. En wat wij nu kunnen vinden eigenlijk, dat, dat er in uh, bepaalde genen een, een, een verandering opgetreden is, waardoor de eiwitten die eigenlijk, eigenlijk waarvoor het, de genen coderen, dat die eigenlijk niet meer goed functioneren. Mm -hmm. Dus er is een kleine verandering in dat genetisch materiaal ontstaat bij zo'n patiënt, en daardoor kan eigenlijk het eiwit niet goed functioneren, en in dit geval zijn het dan eiwitten die belangrijk zijn bij de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen. En aan wat voor uh, geestelijke handicaps moeten wij dan denken? Ik, ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan het syndroom van Down. Wordt het... Ja, dat is, dat is logisch. Dat is vaak het eerste waar mensen aan denken. Dat is inderdaad ook een belangrijke vorm van een verstandelijke handicap. En die is ook heel goed herkenbaar. Maar eigenlijk zijn er ja, veel meer uh, andere vormen van verstandelijke handicap... waar eigenlijk dus de ontwikkeling uh, uh, ook, ook zeer achter loopt. En waar we eigenlijk kunnen spreken van een, ja, eigenlijk een IQ beneden de 50. Maar nou, Waarbij je dat niet meteen zeg maar, aan het gezicht herkent zoals je dat bij het Down syndroom doet. En bij het Down-syndroom weten we heel goed eigenlijk de genetische afwijking die er aan de hand is. Dat is een extra kopie van chromosoom 21. Maar van de meeste patiënten met een verstandelijke handicap wisten we dat tot nu toe nog niet. En wisten we ook niet ja, wat. wat wat nou precies, uh, hoe erfelijk deze vorm van verstandelijke handicap was. Dus dat was voor de ouders ook altijd een belangrijke vraag. En bovendien wisten we ook heel vaak niet van... Ja, hoe ontwikkelen kinderen zich uh, met een bepaalde vorm van verstandelijke handicap... omdat het eigenlijk een hele grote vergaarbak eigenlijk is van allerlei vormen van, van slechte ontwikkeling. Goed, voor de ouders is het dus um, belangrijk, meneer Veldman... in, in verband ook met, met mogelijk andere kinderen nog. Um, wat kun je er verder mee met deze wetenschap? Allereerst is het gewoon heel belangrijk dat we gaan begrijpen wat er aan de hand is... We kunnen daardoor ouders inderdaad dus meer adviezen geven ook over de mogelijke ontwikkeling van hun kind. Maar bijvoorbeeld bij drie van de honderd patiënten konden we een defect in een enzym detecteren. En daardoor wisten we ook al dat deze kinderen hebben bepaalde kans op extra complicaties, hebben, bijvoorbeeld epileptische aanvallen. En daar kunnen we dan nu een gerichter medicijnadvies geven. Dus door deze genetische ontdekkingen kunnen we ze specifieker adviezen geven over medicijngebruik, ook soms over een aangepast dieet. En ik denk dat dat belangrijk is om, uh, om verdere complicaties te voorkomen. En u heeft het over uh, erfelijkheid ook. Hè? Uh, wat, wat, wat bedoelt u daarmee? Want zou dit dan in genen doorgegeven kunnen zijn of worden? Ja, nou eigenlijk een belangrijke uh, uh, bevinding waarvan we al, al een paar jaar eerder het, het gevoel gekregen hadden dat die belangrijk was... ...was eigenlijk dat, dat we vaak zien dat, dat spontane mutaties, mutaties die aanwezig blijken te zijn in het DNA van alle cellen van het kind... Uh -huh. uh, ...maar niet aanwezig blijken te zijn in het DNA van de ouders, dat die een belangrijke oorzaak zijn van de verstandelijke handicap. En die, die, die mutaties in het DNA die lijken te ontstaan bij de aanleg van de zaadcel of de eicel... Um, uh, en, en eigenlijk deze mutaties die kunnen uh, in het kind wel doorgegeven worden, als die natuurlijk een, een uh, zelf kinderen zou krijgen. Mm -hmm. Maar het goede nieuws voor de ouders is dat als op het moment dat zij een, een tweede of een derde kind zouden willen, dat dan de kans eigenlijk op herhaling. Dus op, op, op nog een kind met een verstandelijke handicap, dat die weer uh, klein is. Goed. Nou, wij willen altijd sneller dan wetenschap uh, dan de wetenschap gaat tot, tot nog even. Want uh, zou je uh, zo ver kunnen gaan dat je het zou kunnen voorkomen? Ja, dat is heel erg lastig. Want dus inderdaad, het is inderdaad eigenlijk zo dat we allemaal kans hebben op het, uh, in, in, in na, in ons nageslacht... op, op kinderen uh, met een verstandelijke handicap... omdat dit soort ja. nieuwe mutaties bij iedereen optreden. Dus dat is inderdaad heel erg lastig. Uh, en uh, ik denk dat we met name hard aan moeten werken... om te proberen t, uh, veel meer tot genezing te komen. Precies, goed, of genezing en uh, kennis en voorlichting. Absoluut. Joris Veldman, een van de onderzoekers van het Radbuit UMC. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Nagelaten verhalen van Hella S. Hazen. Duister, geheimzinnig en onverklaarbaar. Maanlicht, nu ook in uw Libris boekhandel. 6 en 7 oktober, weekend van de wetenschap. Honderden activiteiten over wetenschap en technologie. Meet je eigen radioactiviteit, ontdek met UV-licht een vals kunstwerk of bezoek het sportlab van onze olympiërs. Kijk op facebook.com/wetenschapnl.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 Mitt Romney volgens Peilingen winnaar van het eerste presidentsdebat. En Amsterdam herdenkt Bijlmer-ramp van twintig jaar geleden. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het is de rop of de ronde voor de Amerikaanse president Obama en zijn uitdagen Romney. Veel meer dan in Nederland zijn die rechtstreekse debatten. Bepalend voor de uitslag van de presidentsverkiezingen en vannacht duelerden de twee voor het eerst. En waar Romney de laatste tijd veel uitgeleiders maakte, had hij nu een betere dag dan Obama. Bijvoorbeeld door direct in te haken op het feit dat het de twintigste trouwdag was van Obama. Met Romney greep het debat verder aan om duidelijk te maken dat hij er niet alleen is voor de rijke Amerikanen. High income people are doing just fine in this economy. They'll do fine whether you're president or I am. The people who are having a hard time right now are middle income Americans. Romney viel Obama hard aan op allerlei plannen die niet van de grond gekomen zijn. Obama stelde daar tegenover dat Romney niet zegt wat zijn plannen zijn. He now says he's going to replace Obamacare. At some point, I think the American people have to ask themselves... is the reason that governor Romney is keeping all these plans to replace secret... because they're too good? Obama kwam vaak wijfelend over. Was lang niet zo krachtig als bij veel van zijn toespraken. En dat bleek ook in de peilingen na afloop. Volgens een peiling van CNN vond 67% van de kijkers... dat Romney de beste debater was in Denver. Politiek op een heel ander niveau. Vier gedeputeerden van de gemeente van, de, van Flevoland... zijn gisteravond opgestapt van de provincie... na een vernietigend rapport over de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold. Volgens een commissie van Provinciale Staten... heeft Flevoland onvoldoende rekening gehouden met de financiële risico's. Terwijl uit Den Haag steeds minder geld kwam... bleven de gedeputeerden plannen maken voor nieuwe natuur. En dat alles maakt dat het college van mening is... dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid... En op grond van dat gegeven kan ik u meedelen dat de vier gedeputeerden van VVD, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie hebben besloten om met onmiddellijke ingang hun ontslag te nemen. En de statenleden van Flevoland moeten nu proberen om een nieuw college te vormen. Het is vandaag 20 jaar geleden, de Bijlmerramp. Op zondagavond 4 oktober 1992 boorde een Boeing 747 zich in twee flats in Amsterdam-Zuidoost. Het vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij Al Al was kort daarvoor opgestegen van Schiphol. Er kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden. In de jaren na de ramp melden bewoners en hulpverleners zich met diverse lichamelijke klachten bij artsen. Mogelijk 18 gevallen van auto-immuunziekten kunnen in verband worden gebracht met de ramp. Rond 6 uur vanavond is er in Amsterdam-Zuidoosten stille tocht naar het monument, de boom die alles zag. In Winschoten is afgelopen nacht opnieuw korte tijd brand geweest. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in een coniferenhaag. Volgens de brandweer stonden een paar takken in brand... en toen de brandweer arriveerde was het vuur al uitgemaakt door de politie. Dat was de 18e brand in korte tijd in Winschoten. Wetenschappers van het Radboudziekenhuis in Nijmegen... hebben een doorbraak bereikt bij het genetisch onderzoek... naar verstandelijke handicaps. Tot nu toe is vaak onduidelijk wat de oorzaak is... van een verstandelijke beperking. Bij 16 van de 100 onderzochte patiënten... hebben de onderzoekers in het DNA nu wel de oorzaak gevonden. En dat helpt ze bij de behandeling.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 ANWB verkeersinformatie. Door de regen is het een flink drukkere spits. Er staan nu 43 files, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Amsterdam loopt het vast op de A1 richting Amsterdam... tussen Muiden-Oost en Knoopend Watergaasmeer, 7 kilometer. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A10. De A10-Noord richting de A10-Oost... sta je vast tussen de afrit voor Volendam, dat is afrit S116... en het Knopend Watergaasmeer over 8 kilometer. Want vlak voor het Knoopend Watergaasmeer is er maar één rijstrook. Ook open. Kom je vanaf Amsterdam-Noord of Zaanstad en ben je onderweg naar de A1, rijd dan om via de Koentunnel, over de A10 West dus. Op de A15 richting Europoort staat bij Rotterdam-Charloos 4 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend en aan de andere kant van Rotterdam op de A20 in de richting van Hoek van Holland tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Ketelplein 3 kilometer door een ongeluk, hier is de rechterreis ook nog dicht. Ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renken en Knoop in Valburg, 2 kilometer. Hier is de linkerrijst ook dicht. En in Brabant is het vastgelopen op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Wouwse Plantage en Heerderstad 3 kilometer. En ook dit komt door een ongeluk. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Kijk op spierkramp.nl De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar leest u meer, ziet u ook meer over de oplopende spanning tussen Turkije en Syrië. Ja, zojuist komen berichten binnen dat Turkije doorgaat met het beschieten van Syrisch grondgebied. Turkije bestrook Syrië als vergelding voor de beschieting van de Turkse grensplaats Akskerk. Kale, door het Syrische leger. Daarbij kwamen gistermiddag vijf Turkse burgers om. Midden-Oosten deskundige verbonden aan instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoe explosief, laat ik dat woord maar gebruiken, is volgens jou de situatie op dit moment? Nou ja, dat is natuurlijk in letterlijke en figuurlijke zin uh, het woord om het te omschrijven. Uh, want ja, dit uh, kan uh, de regering Erdogan natuurlijk absoluut niet uh, op zich laten zitten, maar ze weten ook niet. Ontzettend goed eh, wat ze moeten doen, eh, behalve, laten we zeggen, de retoriek flink, eh, flink opschroeven. En ze hebben dan nu ook dan teruggeschoten. Dat is wat misschien onder de omstandigheden ongeveer het minste. Maar, maar dan. Hè, eh, we hebben eerder gezien in de ontwikkeling van dit conflict, eh, toen eh, militair vliegtuig van Turkije werd eh, neergeschoten, was ook een ernstige daad. Eh, nou, daar is heel veel retoriek op gekomen. Maar men heeft toch geprobeerd om het een beetje te beperken. En ja, ik denk dat uh, dat hier nu ook wel uh, zal gebeuren, want niemand ziet hoe gauw uh, wat Turkije heel veel meer kan doen. Want voordat je eventjes fr fris en vrolijk een uh, soort invasie pleegt, ja, dat uh, is natuurlijk ook niet iets uh, waar uh, Turkije zomaar heel lichtvaardig over zal denken. Nee, maar Bertens, de Turkije heeft toen wel gezegd, dit uh, moet niet nog een keer gebeuren, want dan volgt er wat. Ja, en dan komt natuurlijk ja. een keer dat moment. Ja, nou ja, maar dat, euh, dat is ook de moeilijkheid waar Erdogan in zit. He, want hij kan dit niet over zijn kant laten gaan. Dat, dat doet hij ook niet, hij wordt teruggeschoten. Uh, maar, uh, en, en de NATO bij elkaar komen en de VN. Maar in de VN-veiligheidsraad zal men maar hoogst tot een niet uh, verbindend statement kunnen komen. Zoals het dan heet, want uh, maatregelen in de VN-veiligheidsraad die echt gevolgen kunnen hebben. Uh, daar heeft tot nu toe Rusland en, en China zich tegen verzet. En Rusland heeft nu ook alweer uitgevoerd. Aangedrongen op uitstel uh, van het uitgeven van zo'n verklaring. Dus um, veel meer dan, laten we zeggen, heel veel uh, politieke retoriek en waarschuwingen zie ik op dit moment niet gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een gevaarlijke ontwikkeling. Want uh, terwijl het een tijdje geleden zo was dat Turkije dacht: van wij, wij willen veilige havens creëren. Op Syrisch grondgebied en daar eventueel een soort no-fly zone daarboven om te zorgen dat alle vluchtelingen in Syrië kunnen worden uh, opgevangen en ook de Syrische oppositie een, een soort veilige haven heeft. Is het nu zo dat Turkse inwoners aan deze kant van de grens, aan de Turkse kant van de grens, bij familie uh, moeten gaan schuilzoeken verderop? Ja. En dan is er als het ware een soort no-man's land. Nou ja, dat kan absoluut niet worden getolereerd vanuit uh, Turkije en Erdogan's uh, positie. Dus dat is wel een hele gevaarlijke escalatie die we nu meemaken. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Wat, wat voor vermoedens heb jij? Want um, de, de Syrische rebellen hebben al gezegd... dat wij hebben dit soort wapens niet hebben. Um, ik kan uh, mij haast niet voorstellen dat Assad uit is op een escalatie met Turkije. Zou het dan afzwaaier geweest kunnen zijn, die Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende. Maar ja, kijk, als er dus uh, gevechten plaatsvinden in, uh, in het grensgebied... en uh, dat is natuurlijk het geval, want daar zijn uh, Syrische rebellen... bezig om te proberen of ze een soort stukje bevrijd het Gebied kunnen krijgen, uh, ja, dan, dan, dan is het natuurlijk niet altijd zo dat met uh, uh, elektronische precisie uh, die, die wapens kunnen worden afgevuurd. En in het heet van de strijd zal dat gewoon een vergissing zijn geweest. Ik denk dat Assad zelf ook niet uh, erop uit is om zijn grote buurman om die onnodig uh, te provoceren. Dus uh, ik denk het is gewoon een uh, iets wat bijna onvermijdelijk is als gevechten zo dicht in de buurt komen en de instructies zullen ongetwijfeld luiden dat ze uh, de buurman. Niet moeten provoceren, maar ja, dat is bijna onvermerkt, zoals ik zei. Goed, Turkije, eh, onze correspondent Bovenmullen vertelde het al eerder, er werkt nu aan een wet hè, zodat ze eh, de troepen, in ieder geval Syrië binnen ja. mogen vallen. Stel dat ze dat doen, dan escaleert het helemaal daar hè. dan wordt het regionaal groot conflict. Nou, er is zo'n wet, die is vijf jaar geleden geloof ik aangenomen... Werk, en toegang, ja. om, om de, de, de, de Koerden in Irak te kunnen bestrijden. Nou, nu heeft Assad ook de Koerden in Syrië eigenlijk de vrije hand gegeven. Dus die wet zal gewoon worden gecontinueerd. Maar goed, daar, daar, daar is wel een mogelijkheid dan voor de regering... om met steun van het parlement en het, en het hele het Turkse volk... ongetwijfeld, behalve de Koerden misschien, om het ja. zin te grijpen. Dus ja, gevaarlijk is het. en Het was al gevaarlijk, het wordt nog een stuk gevaarlijker. Midden-Oosten-deskundige van... Het klinkt in de Hendricks. Dank je wel. Het is uh, bijna kwart voor acht. We gaan gauw door naar de sports, naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Een goedemorgen. Ja, en dan moeten we toch al een voetballes hebben. Hè? Ja, het verschil tussen ja. Ajax en Real was wel erg groot. Hè? Ja, het was andermaal groot. We zeiden gisteren, want als alles aan de ene kant mee zit... en alles aan de andere kant tegen, dan misschien, je weet het niet. Maar uh, Frank de Boer was naar afgelopen ook wat teleurgesteld. Dus hij, Ajax haalde zijn eigen niveau niet. Maar Ajax was uh, erg onder de indruk van dit Real Madrid. En die lieten op een aantal momenten ook wel zien... waarom je dat ook wel mag mm -hmm. zijn. Prachtig. Doelpunten voor de neutrale liefhebber. Met name die van Benzema was ook heerlijk. Maar ook Ronaldo toonde zijn klasse. En ja, het verschil is, is, is gewoonweg te groot. Ik zat nog eens te denken: op een gegeven moment kwamen er wissels. Bij Real Madrid komt dan Euziel, een soort wereldster. En bij Ajax komt Danny Hoese, een, een opstartende jongeling. En ja, het is de realiteit. Het is niet anders. Het is niet leuk meer, zei iemand uh, over die wedstrijd. Ja, of het niet leuk is, dat is een hele andere vraag. Maar de realiteit is 4-1. Ajax 0 punten. Groot verleden. Uh, training. Complex heet de toekomst, maar het heden ja, zegt nul punt uit twee wedstrijden ja. in de Champions League. Dat is wel duidelijk. En waar komt die frustratie van de boer dan vandaan? Want, want uh, hij had het op een gegeven moment over dat ze ruimte kregen dat ze die niet goed bemutten, nou, ja. maar dat was toch ruimte die uh, Real zeer gecontroleerd toestond? Ja, ik snap wel zijn gevoel dat je hoopt dat, dat jongens in een bepaalde vorm van hun ontwikkeling een bepaalde fase van hun ontwikkeling ergens als het ware een beetje doorheen komen en met wat minder ontzag met name gaan voetballen. En dat je dan jongens die je op zondag hele aardige dingen ziet doen, ja, net of zijn schoenen niet meer vast kunnen maken op zo'n avond, lijkt het hier en daar. Bijvoorbeeld, die Sana heeft daar erg veel last van. Ergens mm. buiten kan goed spelen tegen mindere clubs, maar is in dit soort wedstrijden nog helemaal zichzelf niet. En ik, ik denk dat name... En ook Eriksen valt eigenlijk keer op keer, daar ben ik het met je eens. In dit soort echt grote wedstrijden kan hij het elftal niet echt bij de hand nemen. Maar heeft hij ook heel veel moeite zijn eigen niveau te halen. En het is met name dat mentale aspect, denk ik, waar de boer zo teleurgesteld in is. Maar ja, de realiteit zal ook hem leren. Het verschil is gewoonweg veel en veel en veel te groot. Ja, dan is Dortmund ook nog ijzersterker. Tegen Manchester ja. uh, verspeelden ze eigenlijk drie punten. Manchester ja. City. Uh, Manchester City is het dan waar Ajax nog punten nou ja, tegen kan halen? Dat was nog het enige lichtpuntje die gelijkmaker van City in de laatste minuut. Maar Ajax moet dan tegen zo'n andere ook bijna honderden miljoenen... club City gaan proberen die derde plek veilig te, te stellen. Dat kan allemaal, maar de realiteit gebied te zeggen dat in deze pool en in deze vorm Ajax toch uh, helaas waarschijnlijk uh, Europees uitgebekerd is. Uh, ja. Voor de winter. Ja. Weet het al, he, meneer Noordhold. Ja, ja, dat is dus een dus. meer. Hè? Nee, ook niet tegen Manchester nee. City. Nou, nee. Dank je, Tom. Ja, Even een kleine aanvulling. Het nee, nee, is niet anders. Niet. Morgen over de Europa League. Misschien ja, PSV we Napoli naar. en Helsingborg Twente. Dat geeft wel hoop. Tot morgen. Joi. Zo dadelijk ophef over het komende optreden van topcrimineel Holleder in het NTR-programma College Tour. Misschien heeft onze volgende gast meneer Noortold daar ook wel een mening over. Gaan we zo eens even vragen. Eerst naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Er staan nu 43 files, Lara. 160 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is druk vanwege het herfstweer. Uh, op de A10 Noord richting de A10 Oost loopt het vast tussen de afrit Volendam en het knooppunt Watergaasmeer. Over 8 kilometer door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. Kan het beste omrijden via de Koentunnel. En op de A12 Utrecht, uh, of Den Haag-Utrecht staat het vast voor Utrecht. Over 6 kilometer door een ongeluk met een vrouw. Achtwagen. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen het knop met de Stok en Bergen-op-Zoom centrum, centrum. Zes kilometer door een ongeluk. Hier is de linker zo ook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voormalig hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. Erik Noordholt is hier te gast. U hoorde hem al even, meneer Noordholt. Uh, welkom. Dank u wel. Nu uh, pas. Uh, nou, zegt u dan maar even. Als Lara wierp het toch al op. Willem Hollijder te gast in de college tour ja. van de NTR. Een vragenprogramma. Wat vindt u daarvan, dat zo iemand daarvoor ja, wordt uitgenodigd? Als uh, de heer Holleder een uitnodiging krijgt, moet hij dat zelf beoordelen. Precies. En dat ligt niet aan hem. Hij wordt uitgenodigd. Dus het gaat meer om degene die hem uitnodigt. Wat vindt u daar dan van, van zo'n uitnodiging? Uh, nou, het, het lijkt me in ieder geval, ik heb Holleder nooit gesproken... ik weet ook niet wat hij te zeggen heeft. Maar het zou wel op zichzelf wel interessant kunnen zijn. Maar dan druk ik mij zeer objectief uit. Kijk, ik vind het... Drukt u is het niet zo objectief uit? Nou, ik vind dat je hier niet al te moraliserend over moet doen. He, er zijn uh, ongetwijfeld... komen er heel wat mensen voor radio en televisie... die strafbare feiten hebben gepleegd waar wij niks van weten. He, deze man is bekend. En heeft, van, hem het wel. He, en van hem weten we het wel. Van hem weten we het. Maar ik, ik zou niet zo ver willen gaan. Misschien klinkt dat wat gek als hoofdcommissaris. Of misschien juist wel helemaal niet. Om mensen die in hun leven wat hebben begaan uit te sluiten... voor de zenders... Dus ik doe niet mee aan dat koren die roepen van dit vind ik verschrikkelijk. Of ik het zou doen is wat anders. En als ik programmadirecteur zou zijn, zou ik het misschien niet doen. Maar uh, ik vind het flauwekul om daar zoveel misbaar over te maken. Goed, ik ben niet mee. Wij gaan naar het onderwerp waar we u voor hebben uitgenodigd. Um, um, een van de grootste vliegrampen op Nederlandse bodem. Twintig jaar geleden is het inmiddels alweer stort de vlucht 1862 van El Al neer op twee flats in de Belmer in Amsterdam. Die uh, Belmerramp eist het leven van 43 mensen in totaal. Marsal zei het, u was uh, voor de mensen die u niet kennen, Erik Noordold, hoofdcommissaris destijds van de politie in Amsterdam ten tijde van de ramp. We willen even terug naar dat moment. Bent u toen um, gelijk naar de plek van de Ramp gegaan? Nee. Uh, ik werd gebeld door mijn collega Welte En uh, ik ben toen na een paar telefoontjes... want ik dacht dat uh, de commandovoering plaats zou vinden in het hoofdbureau. Maar dat was niet zo. Wij moesten naar uh, het commandocentrum onder het stadhuis. Daar was ik nooit geweest. Volgens mij hadden ze het ook nog nooit gebruikt. Ik ben daar toen lopend naartoe gegaan. En ik was daar als eerste. Ik kon eigenlijk niet eens de ingang vinden. Maar een behulpzame bode heeft mij toen naar die kelder geleid... En daar ben ik gaan zitten en ik was daar de eerste tien of twintig minuten helemaal alleen, want er was nog niemand. Okay. En was u, toen, werd u toen duidelijk wat er gebeurd was, wat de, de omvang van de ramp? was, Hoe, hoe snel ging nee, dat tot u door? Nee, helemaal niet, want uh, ja, Welte had mij wel gezegd dat er een vliegtuig was neergestort, dat, dat hij uh, daar naartoe zou gaan. Uh, samen met, uh, met collega Smit, die nog steeds in dienst is. En die mannen hebben daar uh, de eerste maatregelen getroffen. En ik moet ook zeggen, dat hebben ze op een voortreffelijke wijze gedaan. Welte heeft zich ook later in, uh, in het onderzoek nog onderscheiden... op een bijzondere manier. Uh, maar met name deze twee mannen hebben gezorgd... dat daar de eerste coördinatie plaatsvond. Ja. U bent uiteindelijk wel naar de rampplek gegaan. U vond dat het daar ook moest zijn. Ja. Welk beeld komt gelijk bij u op als u daar weer aan terugdenkt? De, de Vlammenzee... Uh, toen ook zelfs nog zeker eens in de paniek. Het was weliswaar wat later. Maar we zijn toen uh, burgemeester Van Tijn en de brandweercommandant en ik... Zijn, ik dacht rond een uur of tien daar geweest. Maar met name die, uh, uh, de, de, de verwoesting, hè, die flat, die, uh, die puinhoop die daar lag... Uh, heeft op mij heel veel indruk gemaakt. En dacht u gelijk, hier zijn heel veel slachtoffers gevallen? Ja, dat, dat was, was onze eerste gedachte. En wij zijn ook in het begin... Ik weet nog aan het begin van die hele, hele procedure uh, kwamen er ongeveer 200 slachtoffers. Wat aanvankelijk veel te veel leek te zijn. Dus dat hebben we belangrijk terug moeten schroeven. En we hebben ook een enorm onderzoek moeten doen. En met name daarin heeft uh, welte zich ook onderscheiden. Uh, want uiteindelijk zijn er uh, 43 uh, lichamen of delen van lichamen geborgen. Na de Belmerang waren er allerlei speculaties hè, over wat er nou aan boord was van ja. uh, die Boeing. Mensen hadden gezondheidsklachten, zouden giftige stoffen in het LL-toestel gezeten hebben. Zijn die vragen wat u betreft afdoende beantwoord? Want u bent daarna zelf ook uh, best ernstig ziek geworden. En uh, u heeft, heeft daar zelf ook mee gespeeld, hè, met die gedachten. Ik heb wel met die gedachten gespeeld, maar uh, er zijn mensen die zeggen... ik ben ervan overtuigd dat ik ziek geworden ben daardoor. Tot die categorie behoor ik niet. Maar, ik, ik sluit niet uit dat er verkeerde spullen ingezeten hebben. Uh, maar ik weet het niet en ik zou ook niet de speculatie opnieuw uh, willen openen. Nee, ik, weet, ik ken de verhalen van de witte pakken. Uh -huh. uh, ik heb het gevoel dat er inderdaad mensen zijn geweest. Want gisteren hoorde ik nog een jongen van uh, Omroep uh, Noord-Holland. Uh -huh. Die vertelde over zijn ervaringen en dat klonk ontzettend geloofwaardig. He, die is niet geloofd door de toenmalige minister Zorgdrager, die zei dat hij loog, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat er inderdaad wel mensen zijn geweest. Maar of ze een onderdeel zijn geweest van LL, dat weet ik niet. En ik moet u zeggen, dat klinkt misschien gek. Maar het was ook iets wat, wat ons, of wat mij in eerste instantie, uh, of ook, en zelfs in tweede instantie niet meer interesseerde. Die ramp als zodanig was zo, had zo'n geweldige impact wat we daar hebben moeten doen. En ook de nasleper van. Uh, dat dat ook bij mij wel een beetje weggedrukt is. Heeft het uh, lessen uh, opgeleverd voor de rampenbestrijding? Want uh, u geeft veel lof aan iedereen. Uh, Politiekorps deed ook wat het moest doen. De rampenbestrijders, de hulpverleners. Maar heel gestructureerd was het destijds nog niet. Is dat, is dat inmiddels anders? Uh, het is inmiddels anders. Of het daarmee beter is, weet ik niet. Aha. Nee, kijk, men, het kan men, ook te gestructureerd zijn. Zo bedoel, is het. We, le we leven op het ogenblik in een land... waar alles uh, in proto in protocollen en procedures neergelegd moet worden. En wat ik van die ramp heb geleerd... en wat je overigens ook ziet bij andere grootschalige gebeurtenissen, dat je, uh, je kunt er wel voorbereid zijn. Ik denk ook dat, je, dat het verstandig is uh, dat er in zekere zin een draaiboek is. Maar het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb vanuit die ramp... is dat het uiteindelijk toch gaat om de commandovoering. Als je kijkt naar de bedoelt... eerste periode van die ramp... Uh, toen wij in dat beleidscentrum zaten, mm. dan gebeurt het daar niet. Mensen denken dat het daar gebeurt, maar daar is het niet. Het zijn de mannen en vrouwen die op die plaats zijn... van de brandweer, de collega's van het korps... Mannen die ik net noemde, Welte en, en Smit... die hebben gezorgd dat de zaak liep en dat het opgestart werd. En dat is, nooit, dat is niet de burgemeester of de hoofdcommissaris. Nee, dat, dat, dat zit hem dan in de voorbereiding... in het, het neerzetten van de goede mensen op goede plekken... leiders die goede beslissingen nemen? Nou, sowieso. Kijk, een organisatie die geen goede leiders kent... Uh, zal nooit in staat zijn om in een crisissituatie goed op te treden. Dus het is altijd een leiderschapsvraag, naar mijn mening. En daar wordt te weinig... Men denkt dat men het oplost met procedures. Kijk wat er in haren is gebeurd. Dat was natuurlijk rampzalig. Mm. He, waar, waar mensen bleven wachten tot, er, tot het volstrekt uit de hand liep. Niemand nam een beslissing? Niemand neemt een beslissing. Of te laat of nee. te weinig. Te weinig voorbereid, te weinig doordacht. En dan zitten ze daar nu hele grote verhalen te vertellen. Maar dat los je in een, met een draaiboek niet op. Erik Nordholt, hoofdcommissaris destijds van de politie in Amsterdam. ten tijde van de Belmeramp. En fijn dat u ook nog even uw mening wilde geven over Holleder en Ajax, meneer Nordholt. Fijn dat u er was. <laughs> gedaan het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Ja, veel over Obama en zijn uitdaging met Romney. Voor het eerst sinds 2004 stonden ze samen op één podium, schrijft de New York Times. Romney was agressief, dwong Obama te praten over de economie, banen en de zorg. Romney valt aan, meldt ook de Washington Post. Hij is begonnen aan zijn comeback. Over Obama schrijft een lezer van de krant op de website: He just got Romney. Het meest verrassende is, staat op de site van bloomberg.com, dat Obama vier minuten langer aan het woord was dan Romney. Maar dat er weinig van te merken was, omdat Romney gewoon meer te vertellen had. Staat op die site. Meer dan twee derde van de kijkers van CNN vindt dat Romney de winnaar is van het debat. Maar volgens uh, nieuwszender NBC heeft het debat de tij niet gekeerd. Het is Romney niet gelukt om mensen die op Obama wilden stemmen van mening te doen veranderen. Ander nieuws is er ook in de krant. Er is er een ruzie ontstaan tussen de Rabobank, ING en andere banken over hun gezamenlijke lobby naar de politiek in Den Haag. Financiële Dagblad meldt dat de banken ruzie over voorstellen voor herstel van de woningmarkt. Rabobank heeft de zaak op scherp gezet door de contributie aan de lobbyclub, Nederlandse Vereniging van Banken, met 30 te verlagen. Nog een poging tot brandstichting in Winschoten. Dat meldt RTV Noord. Bij een supermarkt is volgens de politie um, dinsdagnacht geprobeerd te stichten, brand te stichten. Maar de brandweer hoeft er niet uit te rukken. De politie neemt de poging tot brandstichting opnieuw mee... in het onderzoek naar de verschillende branden in Winschoten. Inmiddels is het onderzoeksteam uitgebreid naar 30 rechercheurs. En de Haagse CDA's jagen op nieuwe baantjes. Nu de Kamerfractie is gedecimeerd en meeregeren uitgesloten lijkt... zoeken zij een goed heenkomen, schrijft de Telegraaf. Al de functie van commissaris van de Koningin in Zeeland is gewild. Mogelijke kandidaten voor die post zijn volgens de krant. Onderwijsminister van Bijsterveld en staatssecretaris Atsma van Milieu. Heb je nog wat over de kankerbestrijding? Dat hebben we. Goede doelen doen veel goed.